Teven heeft het wetsvoorstel voor advies voorgelegd aan verschillende instanties. Bij voordeling beslicht de rechter over de schadevergoeding. Het slachtoffer wordt altijd als eerste gecompenseerd en eventueel restant gaat naar de staat. Verder wil Teven veroordeelde verplichten om per misdrijf een vast bedrag te storten op de rekening van de staat om de kosten van de justitiële dienstverlening aan slachtoffers te verbeteren. De Nederlandse historicus Frank Dickutter heeft met zijn boek Mao's massamoord de Samuel Johnson prijs van de BBC gewonnen. Hij krijgt ervoor 22.000 euro. Het boek gaat over de grote sprong voorwaarts waarmee Mao rond 1960 China wilde industrialiseren. Volgens Dickutter vielen er 45 miljoen doden door buitensporig geweld en doordat zwakkeren werden doodgehongerd. Dickutter kreeg in 2008 als een van de eerste inzagen in Chinese archieven daarover. Het weer, dag begint zonnig en droog, in de loop van de dag steeds meer stapelwolken en vooral in het zuiden buien. Het wordt 20 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANUB. De ochtendspits is alweer bijna voorbij. Er staan nog files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Soeterwouderdorp, 4 kilometer. A7 Hoorn richting Zaandam bij knooppunt Zaandam, 3. A8 Zaandam richting Amsterdam voor knooppunt Koenplein, 4. A9 Alkmaar richting Amstelveen bij knooppunt Raasdorp, 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort en zo zomerhits. Dit is de zomer van ZFM Met nu de herhaling van Goedemorgen, Zandvoort. Daar we weer met... is, het met... is het rustig, Pieter, of uh, kunnen we alweer praten? Ja, ja, ja, ja. we kunnen weer lekker er tegenaan, Ben. Nou, ben, alweer, in de studio? We zijn uh, verrast door uh, Michel Demmers, want die, komt, uh, die woont hier natuurlijk vlakbij. Welkom, Michel.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 kei strandgericht okay. accommodatie gericht ja?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 Dat soort zaken. Hoe lang uh, bestaat de Quality Coach Award? Uh, Quality Coach voorbereiding, uh, Europees gericht en de uh, milestones, zoals ze het noemen, waarop je dus. Ge uh, Laten we zeggen gecontroleerd zou kunnen worden mm -hmm. uh, dat, is die, dat is in 2004 gelegd De basis En daarvoor uh, Voor dat Europees project Zaten 19 badplaatsen in Over heel Europa verspreid En vier universiteiten En in samenspel met die, Al die uh, Europese badplaatsen En die universiteiten Is het tot een soort van Quality coast uh, Richtlijnen gekomen Oké, okay, uh, je zei 19 in, uh, 19 badplaatsen. Hoeveel Nederlandse badplaatsen deden er toen mee? 1 was zand voor. 1 was Stand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 Maar eh, ik heb als eh, commentaar gegeven, omdat ik ook nog wel meedoe in beoordelingen mm -hmm. van, van dit soort dingen. Dat het, eh, het geluid van het circuit in, inderdaad van uh, na twaalf dagen is gegaan. Alleen als je de geluidsbelasting over het hele jaar rekent. Mm -hmm. gegeven de vergunningverlening van de provincie tot nu toe. is de geluidsbelasting minder geworden. Ja. Dus dat was een beetje dus het, het kritiekpunt van ja, mij. Daar zou je dus eigenlijk ook beter op moeten gaan scoren dan?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 Deze wordt ver over over mijn oor ver de Op het schoolplein Voor de allereerste keer Laat de pel me bellen Deze jongen kom.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 Klopt dat? Ja, dat zegt op zich heel netjes. Ik zelf zeg altijd liever zorgorganisaties. Omdat uh, instellingen, dat klinkt alsof je opgeborgen wordt. Ja. En dat is nou net niet de bedoeling. Vroeger zeiden we bejaarden thuis. Klopt, vroeger zeiden we bejaarden thuis. Ja, helemaal waar. mag dat niet meer. Um, de mensen die ouder zijn, worden niet altijd graag bejaarden genoemd. Hè? Vandaar dat je nee, steeds meer ziet. Naar senioren, naar Kijk naar mij. Kijk ja. naar u. Ja. <laughs> um, dat dus...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 Prachtig huis aan de Zandvoetslaan. En als je er nu op terugkijkt, hele kleine kamertjes van 3 uh, uh, nou, bij 4 meter, dat was alles. Maar de mensen waren blij dat ze een ruimte hadden deze tijd zou dat niet meer kunnen. Nee, deze tijd, eh, Dan als je kijkt, niet alleen in verzorgings- en verpleeghuizen, maar je ziet overal eh, dat mensen meer ruimte nodig hebben. Maar ook de levensstandaard is veranderd. Dus nu heeft gelijk, nu zouden we dat niet meer bouwen. Nee, en, en vroeger namen de mensen ook erg veel uh, rommel, nou, rommel, dierbare herinneringen mee naar hun kamertje. Dus kasten en bureaus en tafels en stoelen, alles moest mee. En Heb jij alleen...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 Um, ik denk wel dat het uh, als je kijkt naar de verhouding tussen de aandoeningen die de mensen hebben en de hulpbehoefendheid die de mensen hebben he, want mensen kunnen langer blijven leven en, en, en zijn dan hulpbehoevende, dat de handjes aan het bed zoals u het noemt he, uh, dat die niet zijn meegegroeid met, als mensen zwaarder worden dat je dan ook meer handen zou hebben. in die zin ben ik het met u eens als u zegt ja het zijn er minder geworden het is uh, zwaarder geworden. In het begin. Ja, de, de, de zwaardere, zwaardere mensen opgevallen, mag je ook bijna zeggen. Maar um, het was natuurlijk vroeger zo dat het een bejaardethuis was. En die bejaarden konden zich best wel redden. En als daar een paar verzorgenden rondliepen, was het goed genoeg om, uh, om hierin nou daar wat te kittelen.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 Uh, die is niet meer wat je nu zou bouwen. Bedoel, dat is, daar heeft, heeft ze helemaal gelijk. Je wel niet wil wegnemen dat een aantal mensen daar wel met plezier woont. Want dat, zo is het natuurlijk dat. Wel, hè? Ja. Dat, dat buiten want nee, uh, wij kennen natuurlijk allemaal wel een paar voor, dus die in uh, de diverse instellingen uh, wonen. En, uh, uh, natuurlijk zijn er een paar mopperaars en misschien ook wel met rechte dingen. Maar er zijn ook een heleboel mensen die gewoon tevreden zijn en lekker Zie. op het bankje zitten in het zonnetje en die praat je daar een jongens Maar er is toch behoefte aan nieuwbouw. Ja, dat, dat bedoelt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 ik ben benieuwd hoor.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 Daar heb ik het goed voor de aankomende plannen, want er is een school er de Gerttenbach er is een huis in de duinen met bijzondere afdelingen, maar ook gewoon verzorgafdelingen en daar moet het een en ander gebeuren er moet nieuwbouw gepleegd worden u zegt net zelf, uh, die school die moet dan ook uh, verplaatsen. Dus het blijft een puzzel. Tegenover... Even, even voor de duidelijkheid, Huis naar duinen zou dan verhuizen naar waar nu de Gertsenbach is. Ja, maar opstaat. dat werd heel snel gezegd, maar dat is dus niet helemaal waar. Nee, nee dat, dat is wel wat je hoort, maar dat is, althans het plan, hè. Laten we wel steeds ja. zeggen, het is een plan. Ja. Een plan. En de plannen die... Uh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 met 10 of 12, dat weten we nog niet precies mm -hmm. hoeveel, willen zetten op het uh, gebied, op het terrein waar nu de school is. Oké. Okay. Maar wij zeggen, uh, wij zijn en niet bij machten, uh, we, en we zijn ook niet degene die erover gaan. Wij weten dat de school nieuwbouw moet liggen.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 En die uh, zouden daar dan moeten komen. Je hebt nu een paadje waar je niet in mag. Als je van de Zandvoortselaan ja. naar de school gaat, dan mag je niet in. Nou, daar zouden dan die woningen komen. Dat is één. En dan praten we voor de duidelijkheid kant. over de achterkant van het uh, terrein. Nee, nee, nee. Zandvoortselaan is gewoon een inrit naar de school toe. Een okay. huidige inrit ja. naar de school. Maar daar mag je gewoon in. Nee, er is nog een nog een, een smaller paadje. Ja, helemaal achter het Huis in de Duinen. Helemaal begin van het de Duinen oh, okay, bij de ja, Kruis. Ja, ja. Ja. Dat voetpad. Ja. ja, precies. Dat voetpad. En als je dat ingaat daarachter... Is er ook een stuk terrein open? Daar is een ja. terrein. Ja, daar, dat okay. zit nu ja, dat bij de school. Dat is ja. het ene. Dan aan de andere kant, waar je nu als je naar het Huis in de Duinen kijkt... en je staat op de Zandvoortse dan zie je die fontein. En dan als je met je gezicht naar de fontein staat daar links van... En daar zou dan het andere deel komen.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 dat, geen geld, ja. geen baan. Geen geld, geen bouw, geen baan. Niks. Dus um, dat is het een deel. Dus daar wonen mensen. Dan hebben wij nu ook een deel voor tijdelijk verblijf, noemen we dat. In mm -hmm. e revalidatie of mensen die uh, in het, stel, het ziekenhuis ontslagen, stel, ontslagen worden, worden ontslagen, nog en kunnen. nog niet naar huis kunnen.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 Er zijn natuurlijk altijd nog uitzonderingen. Dat blijft er. Maar de ja. dokter zegt tussen, tussen drie en zes maanden zal u, is de kans heel groot dat hij overlijdt. En dan noem je dat palliatief. Dat okay. je geen extra behandelingen meer toepast. Maar het probeert zo plezierig mogelijk voor de mensen te maken. En die wonen er dan weer wel. Dat ja. Dan wil je zo huiselijk zo gezellig mogelijk ja. wonen. Dus we krijgen dan in dat somatische deel mensen die er wonen. Mensen die er tijdelijk zijn van een ziekenhuis, wachtend naar huis of wachtend op een plek elders. En mensen die uh, ja, terminaal zijn, die ja. uh, gaan overlijden. En daar maken, uh, daar, daar maken we dan geen woning voor. Mm -hmm. Dat wordt wel een gebouw, maar wel met meer woonruimte dan dat ze nu hebben. Goedemend. En waarom zit dat aan die weg? Omdat als je kijkt waar we deze keuze maken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 Ja. en het voorstel is dat de school zal komen um, op waar nu huis in de duinen staat daar loopt aan de andere kant dus als je net aan de achterkant? aan de zijkant helemaal weg. Waar de parkeer, uh, ja, dat is helemaal de heemans weg ja, ja, ja, ja. aan de helemaal weg aan okay. de helemaal weg dat is, het so, daar is waar nu de, de, ja. de eerste flat staat Maar ja. de eerste flat staat maar dan achter die eerste flat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 Nou, dan kan u het wel uittellen wat er moet gebeuren, denk ik. Nee? Nee? Nou, ik zat wel, maar Ik, ik dus zeg, u weet het wel. Ik zeg het niet. <laughs> hij weet het wel, maar hij wil het van iemand anders horen. Precies. Dat betekent dat als wij in, op het terrein van de school zouden gaan, dat Woensdag Nederland dat uh, zal moeten kopen. Of ruilen? Of ruilen?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 Voordat daadwerkelijk het geopend is. Ik dat nou, duurt de bouw sowieso altijd een paar jaar. Ja, ja. Wij hopen over drie jaar, maar ik leg er nadruk op wij hopen. Maar ik denk dat het, het voortraject, het beslissen. Dat ligt niet binnen onze macht van als zorgorganisatie. Nee, dat zijn, dat zijn uh, de, de twee eigenaren van, de grond. van grond. Daar gaat het over. Ja, klopt. Dus die zouden eigenlijk moeten beslissen. Die moeten besluiten. Gaan. Ja. We gaan. Ja, dat willen ze ook wel. Die intenties is uitgesproken. Ja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 Er is genoeg ges, geschreven en, uh, en gesproken over die school. Dicht, open, dicht, open. Dus Precies. daar moet ook duidelijkheid in komen. Maar nee, en die duidelijkheid is ook weer nodig. Ja. Want... Maar ook afsluitend: het, het gaat ook met name om onze zonvoertse. Mag je niet zeggen zo voor Sibianen, want uit de hele regio mogen ze brooders. hier komen wonen, ja, bewoners. Ja. Uh, maar Olderen. ouderen laat ik het zo zeggen, voor, hun, voor hen is het belangrijk dat er duidelijkheid is en dat zo snel mogelijk een goede oplossing is. Ja. Uh, zeker voor mensen die dementerend zijn of kwalitatief zijn of wat dan ook.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 En, Zeker in het belang van de toekomstige bewoners. In, in het belang van de toekomstige en dan ben jij dat ook helemaal natuurlijk. En u misschien ook hè, op de duur. Nee. Nee, nooit. Dat, uh, ik heb me voorgenomen om in de pakkel te blijven wonen. En uh, hoe dat ook gaat, ik heb al nee. een lift besteld. voor als ik 85 ben, dat ik toch de trap omhoog kan liften. Ja, nou, dat is uitstekend. Dat is, ook, dat is beleid ook van de overheid. Ja, precies. Maar die... goed, dat is een beetje, een beetje gekheid op een stokje. Ja. Uh, het is natuurlijk heel goed dat er goed verzorgd wordt in alle sectoren. Of je nou uh, dement bent, of je moet doorhuizen. Of je moet misschien uh, over drie maanden wat anders gaan doen. Uh, ik vond het een fijn gesprek met u. Ik hoop dat u een keer terug wil komen als er wat duidelijkheid is in de plannen. Graag.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 Failliet aan. En ik zit hier tevreden met die kleine open schoot De zon schijnt er is reden Met rot weer en het harde wind Te gaan fietsen met mijn kind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 Die hebben altijd een, een sterk verhaal over Zandvoort. Ze zitten heel goed in de anekdotes. Dus ze weten waarschijnlijk over heel veel Zandvoortse wat te vertellen. Maar over, ook overigens, overigens nog zo'n deskundige is ja. Frik Veldwis. Ja, die, staat die staat hier. Maar want daar gaan we het volgende uur mee praten. Die staat al te trappelen om te die, vertellen over precies. zijn vereniging, de Wurf. <laughs> en uh, jij gaat dat allemaal begeleiden. Ja. En kort de techniek. Het circuit.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 Jacobs. Jacobs. Om dertiende, uh, half twee is de eerste voorstelling, half vier de tweede voorstelling. Maar, beste mensen, bellen even op. Reserveer uh, via poppentheaterrecreade.wotmel.com. Uh, want vol is vol en dan willen niemand teleurstellen, zijn ze. Ik denk, ik denk dat dit een, goedemorgen, een aangepaste goed was. Uh, de gasten voor de volgende.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 63 jaar geleden. Waar zijn ze begonnen? Uh, als ik kijk naar Freek, dan ziet hij er niet zo oud uit. Het scheelt 1 jaar. <laughs> dus hij lag, Toen hij 1 jaar lief... was, werd hij al lid van de beurt. nee. nee, nee, nee. <laughs> hij lag in de nu. nog 1 jaar, toen werd ik geboren. Oh, 1 oh. <laughs> jaar naar de maar ga jij het uh, straks we uitgebreid we... Ja, we... Het is natuurlijk een, een, uh, een geschiedenis uh, die uh, inderdaad 63 jaar oud is. Ja. Eén vraag, waar zijn ze begonnen? Uh, dat ga ik je straks allemaal vertellen. Oorspronkelijk uh, uh. komt het uit de Kerkstraat en omgeving dat de vereniging is opgericht. Dat is alles wat ik ga vertellen. Maar in die regio, daar liggen de roots van de Wurf. Maar als je weet wat die mensen allemaal gedaan hebben, ze hebben een koor gehad, ze, ze, ze, ze dansen, ze spelen toneel, schouwen. Als het, doen, het goed is, ja. Het wordt er echt straks. En ik hoop dat hij dat meegenomen hebt. Ik kijk of? naar Kordraaien, die staat en, te roken buiten. Een, uh, maar die heeft een plaatje een meegenomen. Een plaatje meegenomen waar het potpourri van Zandvoorts op staat en daar heeft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 een goede en een leuke uitzending met Vleek, en dan zie ik je in ieder geval uh, in september weer, dankjewel, dankjewel. dit de, was, ja, goedemorgen Zandvoort en uw presentator was Ben Zonneveld, en de techniek, de techniek, die techniek was... was gedeeld door Pieter Jouwstra en, en Tom, Hendricks. Tom Hendricks Tom, wel blij dat je hoorde en hier naartoe bent gereisd om het meteen op te vangen, geweldig ja, geweldig dat het mogelijk was uh, redactie, redactie Ellen Jansen en Yvonne dat die er heel veel werk aan gehad hebben, en die nu nog even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 Alsof ik een kind was, geloof dat je dacht, dat ik helemaal niet was. echt schat, denk je dat je maar kan, zeg schat, je bent heel wat van plan Toen ik kaas kwam, was er geen brood meer in de kast. En je zei, ik kan niets voor je doen.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 ik huis kwam, was er geen plaats meer in je bed en je zei, afslap jij uit de bank nu heb je je vriend uit je kamer gezet en ik zie mijn lievelig drank maar ik denk dat ik dit keer bedank bekijk het nog oh, je loog geeft mij alsof ik Zeg schat, je bent heel wat van plan dan. Je loog tegen mij, alsof ik een kind was. Geloof dat je dacht, dat ik helemaal belink was. Zeg Maar denk je dat je mag? kan. Zeg schat, je bent heel wat van plan dan. Van plan dan. van plan Wat ben je nou van plan